Misschien zelfs op zijn weigering zou terugkomen. En voor zo'n gesprek zocht hij terug. Daarna bedacht hij pas dat hij, als hij aanbelde, de er gewoon naar beneden kon nemen. Geen enkele reden om hem eerst naar boven te laten komen. En omdat dat de oplossing leek, schoof hij het probleem van zich af. Peter je er al lang? Een uur. Waar ben je geweest? In de bijkorf.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 Banden. Nee. Het past niet. Nee, maar... maar je hebt hem toch hiermee ook opgenomen. Het komt of... omdat de sparboom ze allemaal omspoelt uh -huh. op banden van 30 centimeter. De uh. ja. sparboom spar spoelt ze allemaal om. Uh -huh. Dus uh, ik kan ze alleen op het bureau afluisteren. Ja. ja. Nou dan uh, dan ga ik maar weer. Daar is de deurknop. Ja. Ja, ja, natuurlijk. Nou, uh, de... Tot morgen dan maar. De goed hey, ja, Nicoline. Hé, jij Heidi. En?